De taal kan mij niet warmen. Hoor je dat, de echo? Er is versleten, er is te groot. De taal zijn sokken, zondagse sokken, heilige sokken, de sokste sokken van de week. Vol gaten, vol tenen met gelige nagels. Het is een taal gemaakt voor helden en goden, reuzen en passie en liefde. Niet voor een dichter die schrijft zonder voelen.